Gestart. Maar nu eerst het NOS nieuws van drie uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De oprichter en oud-topvrouw van het Amerikaanse bloedtestbedrijf Theranos... is schuldig bevonden in de grote fraudezaak tegen haar. De jury acht deels bewezen dat Elizabeth Holmes... investeerders voor honderden miljoenen dollars heeft opgelicht... en patiënten in gevaar heeft gebracht met onnauwkeurige labresultaten... Haar bedrijf claimde met slechts één druppel bloed... bloedwaardes, virussen, kanker en hart- en vaatziekten op te kunnen sporen. Maar dat bleek gelogen. Homs kan tot maximaal 80 jaar cel krijgen. Maar Amerikaanse media verwachten dat de straf lager uit zal vallen. Op een pluimveebedrijf in de Friese plaats Bleia is vogelgriep vastgesteld. Ongeveer 177.000 vleeskuikers worden geruimd om verspreiding van het virus te voorkomen. Ook 45.000 vleeskuikers van een bedrijf 100 meter verderop worden uit voorzorg gedood. En bedrijven zijn van dezelfde eigenaar. Bij drie andere bedrijven in de buurt worden monsters afgenomen om te zien of ook daar vogelgriep heerst. En ook geldt in een straal van 10 kilometer rond het besmette bedrijf een transportverbod.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 En de muziekcatalogus van David Bowie is verkocht. Voor ruim 250 miljoen dollar heeft Warner Music nu de publicatierechten van zijn hele oeuvre. De muziekrechten zijn een groeiende markt voor investeerders. Het werk van Bob Dylan en Bruce Springsteen ging eerder ook al voor miljoenen weg. Het weer nog vooral in het zuiden regen. Overdag overwegend bewolkt en enkele buien. In het zuiden valt geruime tijd regen. In de ochtend nog een graad of acht, smiddags nog maar een graad of vijf.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 around the I Met de nacht verdwijnt. 130 op de vluchtstrook om bij jou te zijn. Ik ben niet gek Marokkes, maar ook is sfeerschap. Maar ken mezelf en wil dit niet. Waar 130 op de vluchtstrook, zolang we samen zijn. Je vraagt me waarom ik je ontwijkt, omdat je rondjes om me heen loopt. jij bent zo, yeah. Ik dacht altijd echt liefde dat bestaat niet, maar schijn me drie, hoe Cupido weer raakt niet. Zo veel frustratie en luister ik. Ik wil niks liever, ben verblind door je liefde Ja, jij en als je me mist, laat het me beter zitten, zijn voordat ik kan down, down down ben. Ik voel dat je niet loopt. en met de me nacht verdwijnt. 130 op de stof.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 Weinig communicatie, heb niet aan je reputatie, nee. We worden pas één als je werkt bent, twee. Of we doen dat samen, anders die ik. Ik, ik wil niks liever, dan verblind door je liefde. Ja. Als je me mist, laat het zelf voordat ik down, down, down Ik wil dat je niet wegloopt en met de nacht 130 op Jou te zijn. Ik ben niet gek in mijn een en We zo. Maar ik heb mezelf vermoord en niet. Maar 130 op de filmsloot, zolang we samen zijn. Nooit gelogen, nooit bedrogen. Maar het is anders dan voorheen. Wel als maatjes door een deur, maar mijn als zonder kleur. Ik voel me zo alleen, zie je wens jullie allemaal fijne dagen en een. Voor